Happy Anniversary! Happy Anniversary! Dit is de honderdste podcast van het Bartimeus iPhone-iPad Vragenuur. Dit vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van drie tot vier uur. Heeft u vragen? Dan kunt u deze mailen naar i-askapenstaartje-bartimeus.nl. Wilt u meedoen aan het vragenuur? Ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl-i-ask. Een goedemiddag allemaal. Het is vandaag vrijdag 7 februari 2014. En als wij goed hebben geteld is dit alweer de honderdste aflevering van het I Ask Vraaguur. Ja, het honderdste. We gaan geen liedjes zingen. Er is ook geen virtueel gebak. Ik heb wel even gekeken of ik iets kon maken. Maar helaas heb ik daar geen tijd voor gehad. Uh, misschien komt dat nog wel. Um, ja, wat gaan we vandaag doen? Naast de vaste onderdelen hebben we drie apps waar we naar willen kijken. Um, dat is de FlexiFo. Dat is een nieuwe versie van Flexi. Dat is een slim toetsenbord. Laat ik het zo maar formuleren. Daar hoop ik jullie van alles over te kunnen vertellen. Um, daarnaast hebben we weer eens een verzoek gehad om aandacht te besteden aan uh, televisiegidsen. Een jaar of twee geleden hebben we alles ons alles bezig gehouden met de TV-gids. Um, ik gebruik zelf nu al een hele tijd TV-gids Lite, omdat, omdat ik die het meest toegankelijk vind. Dus die wil ik graag met jullie nog even doornemen. Verder heb ik uh, van iemand die ook deelneemt aan het forum, maar er vandaag niet bij zit, zie ik. een uh, uitnodiging gehad om mee te doen aan uh, zeg maar een app. ...waarmee je elkaar... ...audioberichten kan sturen... ...de app You've Got Voicemail... ...ik weet dat kan in... Uh, uh, ...met WhatsApp natuurlijk ook... ...kun je ook audioberichten sturen... ...maar dit was weer eens wat anders... ...en uh, we hebben er gisteren al vluchtig even naar gekeken... ...en ik zag al wel wat probleempjes, ...maar Nancy is er nog mee bezig geweest... ...die vertelde me net voordat we begonnen... ...dat ze mij een berichtje hadden gestuurd... Dus jullie gaan dat straks allemaal live meemaken... ...en hopelijk kunnen we aan het eind van ons verhaal... ...dan vertellen of het echt iets voor ons is... Nou, dat zijn de drie dingen die hier op het programma staan. Um, voordat ik begin met het vaste onderdeel, vragen binnengekomen bij iASK, laat ik even de microfoon los voor dringende opmerkingen. Oké, okay, die zijn er niet. Dan ga ik even een koptelefoon opzetten en de microfoon vastzetten en dan ga ik met FlexiVo beginnen. De app FlexiVO. Ik zei net al, dat is een soort slim toetsenbord. Um, het is de bedoeling om je typsnelheid uh, dermate te verhogen uh, op een virtueel toetsenbord dat het uh, zeg maar bijna, of dat zou misschien wel moeten, een, het snel typen met tien vingers op een gewoon toetsenbord uh, evenaart. Er wordt uh, behoorlijk positief op gereageerd. Um, ik begin al meteen met één nadeel, want ik ben er aardig mee aan de gang gegaan vanochtend en... Je kunt je afvragen uh, wat de, voor ons de toegevoegde waarde is... ...omdat um, het een Engelstalige app is... ...en ook de talen die worden ondersteund, Engels en Spaans zijn. Ik weet wel dat zijn de twee wereldtalen, maar daar hebben wij niet zoveel aan. De bedoeling is, is dat je als het ware op, uh, op je toetsenbord gaat typen... ...en ongeveer, je weet waar ongeveer de letters staan en daar typ je ook... En dan is het de bedoeling dat de app zo slim is dat hij begrijpt wat jij typt. Dus je hoeft als het ware niet een letter E te zoeken. Je tikt op de plek waar je de letter E verwacht. Vervolgens tik je op de plek waar je de letter N verwacht. En je geeft hem spatie. Ik zal zo vertellen hoe dat moet. En vervolgens uh, maakt hij er uh, N van. Ik ga hem starten. En ondertussen ga ik jullie vertellen wat we allemaal tegenkomen. Flexiveo. Priet. Oké, okay. als je binnenkomt, krijg je een, uh, de eerste keer krijg je een melding. Die vertelt je het volgende. In het Engels tik één keer waar je denkt dat de letter moet zijn. Wat ik net al zei. Je hoeft niet vast te houden uh, om accuraat te zijn. Dus je tikt gewoon en, de plek de e, de plek waar je de n verwacht. En uh, je veegt dan naar rechts voor het plaatsen van een spatie. Veeg je nog een keer naar rechts... ...dan kun je een punt of een ander leesteken plaatsen. Dat ga ik zo ook laten horen. Uh, door naar links te vegen kun je een woord uh, verwijderen. Nou, als je dat uh, vasthoudt, dan wordt uh, woord voor woord verwijderd. Um, en daar zullen we in eerste instantie maar eens mee beginnen. Hij komt dus nu uh, in zo'n schermje met een zo'n helpschermpje met wat je kan doen. Wat ik dus net voorlas, kom je in binnen. Ehm... Um, en dan heb je een, een knop om het toetsenbord te starten. Als ik nu een letter aanwijs... W. whisky, Dan zegt hij een W. En ik laat de letter los. Dan wordt hij geplaatst. Ik tik de A. A. A. R. En ik doe naar rechts. Tuesday. En hij maakt het Tuesday van. Je hoort al... En ik veeg nu weer even naar links... Want ik zal wel iets verkeerd hebben gedaan. Delete the Tuesday. Dan heeft No more, no more je. Ik ga het nog een keer proberen. Ik tik, ik zoek de W. W A A T R Nu doe ik het eigenlijk op de gewone manier. Hè? Ik, uh, ik la, wacht even totdat de voice over de letter uit heeft gesproken. Ik tik mijn vinger op en hij wordt geplaatst. Ik til mijn vinger op en hij wordt geplaatst. Ik veeg naar rechts. Waar? En hij zegt waar. Stel dat ik het nou niet met deze suggestie eens ben, dan veeg ik van boven naar beneden. East En dan krijg ik East Janse nu krijg ik dus allemaal andere ja, Waar? Oké, okay, ik vind waar goed. En ik wil er nu een punt achter zetten. Dan veeg ik nog een keer naar rechts. Period. En dan zegt hij period. Wil ik een ander leesteken hebben, dan veeg ik van boven naar beneden. Komma. komma en dan heeft hij de komma geplaatst. Uh, nu tik ik het woord hier. En nu, doe ik het nu ga ik het echt eens proberen om het te doen. Alsof ik... Uh, dus uh, niet precies weet... Uh, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Ik, ik ga dus echt op mijn gevoel hier tikken... Alsof ik op een echt toetsenbord tik. Hm. Nou, daar gaat hij dan. En ik veeg naar rechts. More. En hij maakt er mor van in plaats van hier. Dus het gaat niet goed. En dat komt volgens mij omdat hij gewoon denkt dat het Engels is. Die Delete more. Dus willen wij er iets mee doen... Dan moeten we het echt op de ouderwetse manier doen. Ik zoek de H. H. I. R. E-T-R. Hier. Spatie naar rechts. En nu ben ik... V-B-E-B-N-V. Victor. Oh, sorry. Spatie. ben Even die V. Ik kan niet één letter verwijderen. Ik moet meteen het hele woord verwijderen. Bent. Dus dat is ook best een beetje onhandig voor ons. H-B-R-E-J-N. ben nu staat er, bent. Nou goed, laat maar even zo gaan. I. En een J. K. K. Ik. Ben ik. Oké. Okay. Nou, nu heb ik er iets raars getikt, maar dat doet er allemaal niet zo veel toe. Um, als ik nu met twee vingers naar boven veeg, dan krijg ik een menu. Attentie, waar? Je bent ik. Dan wordt ook meteen voorgelezen. Wat ik heb ingetikt. Als ik nu naar rechts veeg, heb ik de volgende mogelijkheden. Copy and clear. Copy oh. and clear. Dan wordt datgene wat je hebt ingetikt naar het klembord geplakt. En uh, de tekst wordt meteen, of het, het, het scherm hier wordt uh, schoongeveegd. Favorites. Knop. Favorites. Favorites, daar kun je bepaalde dingen invullen. Bijvoorbeeld een telefoonnummer of een e-mailadres. Als je hier dan optikt, dan kun je snel een e-mail maken. Of ja, een, een message. E-mail. Knop. Gewoon e-mail. Dan kun je een e-mail sturen aan wie dan ook met deze tekst. Message. Knop. Een sms. Trade. knop Een tweet. Ook. Naar knop. Facebook. Instructions. Knop. Hier komen de instructions, daar ga ik zo heen. Settings. Knop. En de settings gaan we ook zo heen. Hart en een kaartspel. Flexie in de apps. Knop. Uh, ja, dit is hart en een kaartspel, dat is een teken. Flexie en apps. We love feedback. Knop. We love feedback. Follow at flexie. Knop. Follow. Flexi.com. Flexi flexi Export dictionary. Knop. Export dictionary. Resume typing. Knop. Resume ty typing, die knop staat links onderin, die pak ik nu. Resume typing. Knop. Ik tik dubbel. En als ik nu even mijn scherm aanraak, dan verschijnt dat toetsenbord weer. Ik veeg even van rechts naar links. Delete delete, delete, delete, het wire. No more text, delete. Nu is alles gedelete. Um, als ik met twee vingers naar beneden veeg... Nieuwe dan krijg ik een nieuwe regel. Nieuwe Nog een nieuwe regel. Veeg ik met twee vingers naar links... Symbols. Dan kan ik kiezen tussen symbolen... Nummers. Nummers. Letters. En letters. Nou, met twee vingers naar rechts vegen... Nummers. symbolen, Weer terug. Dus dan heb ik zo ongeveer alle bewegingen gehad. Um, als ik dubbeltik en Slash. ik ga naar ...rechts gebeurt er verder niks... Delete het quotation mark. Delete het slash. Delete het i. Delete U-line. En nu. Als ik dus naar links veeg, wat ik net al zei. Dan gaat hij het laatste getikte woord uh, verwijderen. Veeg ik naar links en hou ik vast. Dan gaat hij woord voor woord, dus dan gaat hij langzaam alles verwijderen. Um, ik ga nog even wat tikken. Ik zal gewoon eens even, nog eens even uh, uh, test, niet lezen of zo. Let waar het Oh, sorry. Nummers. Die dit. No more. Ik moet hem weer op cijfer zetten. Letters. Of op letters zetten. E. T. E. W. S. T. Vijf naar rechts voor de spatie. Test. B N. U. I. W. E. I T. Mooi. Niet. Ehm. L. E Z E B N Lezen En nog een period Period Nu is dus de punt Als ik dus nu weer twee keer met twee vingers omhoog veeg Attentie, test niet lezen Test niet lezen Dus nu kan ik het kopiëren en plakken in een notitie Nou, in de podcast heeft hij laten horen hoe dat uh, moet Dat is eigenlijk vrij simpel Je verlaat deze app, je gaat naar de notitie app je opent een nieuwe notitie en je draait dan de rotor tot wijzig en dan plak je hem erin. Ik ga eens even kijken wat er gebeurt als ik hem tweet. Copy en clear. Favorites. E-mail. Message. Tweet. Knop. Attention. Connection error. Please censure on account. Is set up. Oké, okay, ik krijg een connection error. Dit is ook voor het eerst dat ik dit nu probeer. Een censure on a... Oké. Okay, knop. Dat komt misschien omdat ik tweetlist gebruik. Dus het kan zijn dat deze app uh, de Twitter app van, uh, van Apple verwacht. En ik ben weer terug in mijn, uh, uh, mijn invoertekstscherm. Ik ga even kijken of ik dingen vergeet. Mm, voor het menu veeg je hoofd hebben we gedaan. B halverwege woord. Nou, dan kun je ook uh, naar rechts vegen om het uh, weg te halen. Dus je hoeft niet per se te wachten tot je het hele woord hebt getikt. Als je ziet hebt van je, je bent aan het intikken en iemand belt je... En je hebt zoiets van waar ben ik nou, dan uh, kun je het woord gewoon verwijderen door naar links te vegen. Um, het menu hebben we gehad. Nou, uh, nieuwe regel hebben we gehad. We gaan uh, nog even naar de, de, de opties kijken. Ik ga even dit deleten. Delete it. No more Zacht, text door delete. Weg. Als alle tekst is gedelete, dan komt het um, menu er iets anders uit te zien met twee vingers omhoog. V. Attentie, welkom tot flexie. Krijg Happy typing. Ja. Yeah. Instructions. Knop. Dan hebben we de instructions. Dat is een. Uh... Ik zal er even op dubbel tikken. Skip to content. Koppeling. Begin van lijst. Dan krijg je eigenlijk een... Table of contents. Kopniveau 2. Je krijgt een... een, een, een, een, een zeg maar een handleiding in het Engels. Waarbij ze de verschillende onderwerpen... keurig in kopjes hebben gezet. Dus je kunt de rotor... naar koppen draaien en dan vervolgens gaan lezen. Instructions. Back. Bovenin is het een backknop. Attentie. Welkom tot Instructions. Settings. Knop. En we gaan nu even... naar de settings. Settings. Koptekst. Nou, wat hebben we... in de settings? De een dun knop, dus als je klaar bent. Setup favorites. Setup favorites. Uh, ik had het net al over. Je kan um, als je hier um, telefoonnummers en of e-mailadressen invoert, gescheiden door een komma, dan kun je dus snel als je er kiest uh, in het uh, menu en je hebt iets ingetikt voor wat daarmee moet gebeuren. Je kiest voor favorites, dan kun je daar snel doorheen en op grond van een telefoonnummer maakt hij er een sms van. Op grond van een e-mailadres wordt de tekst geplakt in een e-mail. Keyboard theme. Ja, Keyboard theme dat zal wel uh, um, zijn hoe het toetsenbord eruit moet zien. Dus het uh, toetsenbord thema, thema's kennen we ook van Windows. Language English. Language. Nou als ik hier op tik, krijg ik een, uh, een keuze van talen en tot op heden hebben we dus helaas alleen maar Engels en Spaans. Language, Francisca ja, Quires, aan staat? Nou als je de taal verandert, dan moet je de app uit de appkist gooien en echt herstarten. Invisible keyboard. Schakelknop uit. Een, een onzichtbaar toetsenbord. Nou, dat is nu niet het geval. Die staat uit. Voice feedback. Schakelknop aan. Um, voice feedback dan. Hé, hey, ik ben even kwijt wat dat was. Dat wist ik vanochtend nog. Mm. Oh, die moet ik dan weer even aanzetten. Die ga ik zo even aanzetten. Uit. Voice feedback. Setup verden. Knop. Setup keyboard, length, length, invisible voice feedback. Schakelknop. Uit. Spelwords. Schakelknop. Uit. Spelwords uh, houdt in dat uh, als je uh, een, een, uh, een spatie geeft, dat het woord niet alleen uh, wordt uh, voorgelezen, maar ook wordt gespeld. Reise het oospeja. Schakelknop. Raise to speak, dat betekent dat. Um, als, het, als je nu een tekst hebt ingetikt moet je naar het menu gaan. En zoals je hoorde dan gaat hij dus uh, zodra je dat menu opent de tekst voorlezen die je hebt getikt. Raise, raise to speak betekent dat uh, je ook terwijl je aan het typen bent en je wil weten van wat heb ik nu getypt. Dan breng je de telefoon naar je oor en dan leest hij voor wat je hebt getypt. Lock orientation. Lock orientation dat heeft met het, uh, de richting van het scherm uh, te maken tussen landscape of portrait. Uh, ik heb mijn scherm altijd vergrendeld staan. De richting vergrendeld moet ik zeggen. E-mail. context. Nou, hier kun je... Include subject in body. Schakelknop. Aan. Nou, hier zijn we dingetjes over uh, e-mail. Uh, dat je het onderwerp uh, in de uh, body, dus in de tekst, moet uh, plakken. Signature. Wat edit signature. Include edit signature. Edit signature. Dus hier kun je de... Je handtekening uh, wijzigen. Reply links. Koptekst. Voor phone number. Ja. Tekstveld. Nou. Your e-mailadres. Your email address, your, your Tekstveld. Dat is om snel uh, iets aan jezelf te mailen of te... Teksthandeling. ...sms'en. Autocopy and clear. Schakelknop. Uit. O, dit is uh, autocopy and clear. Staat uh, uit. Gebouwd. Koptekst. En dan krijgen we gebouwd. Autocopy and clear. Dan dus alleen even vergeten wat die... Koptekst. Uh, Voice feedback. Invisibelijk. Voice feedback. Schakelknop uit. Wat die voice feedback doet, we zullen even kijken. Roger 3 tot dat... 12 of spellbirds. Schakelknop uit. Die zal ik even aanzetten. Aan. Oh. Voice feedback. Spelbuds. Reizen het oospejak. Schakelknop uit. Die zal ik ook even aanzetten. Aan. Settings, dun. En we Knop. doen even dun. En ik ga nu weer tikken. Nog een keer. Nou, nu hebben we inderdaad geen voice feedback meer. Dus het heeft. Met het typen te maken. Hij is nu helemaal zo dood als me zijn kan jongens. letter T. Dus ik ga weer even terug. Resume typing, knop. Dus dat is die voice feedback. Dan weten we dat ook meteen. Dus ik ga maar weer even Agentie. naar de Welkom Of Instructions. Settings. Harten in kaart. Settings. Knop. Dus die moet gewoon standaard aanstaan, want anders horen we gewoon helemaal niks. Nou, daarom ben ik hem gewoon ook... Lock orientation. E-mail. Lok. Red. Spel. Voice feedback. Schakelknop. Uit. Aan. Ja, deze app kan dus uh, uh, um, ook gewoon door iedereen wordt gebruikt. worden gebruikt. Ook voor mensen die gewoon kunnen zien. Robes 4 tot 13. Setting. Dun. Knop. Dus als dat goed is, hebben we nu wel weer gewoon tekst. Er. Romeo I T E W S R T Test. En nu breng ik hem. Hofletter T E S T. Je hoort, ik had de spelling aanstaan. Nu breng ik hem naar mijn oor. En dan moet ik wel even de koptelefoon uitzetten. Test. Dan hoor je dat hij test uitspreekt. Um, nou, ik zal ongetwijfeld wel wat dingen zijn vergeten over deze app. Um, ja, wat vind ik ervan? Dat willen jullie natuurlijk ook weten. Eh. Uh, ja, ik denk dat het voor ons pas interessant wordt als ook de Nederlandse taal wordt ondersteund. Dus ook de suggesties die je krijgt op het Nederlandse taalgebied zijn uh, ingericht. Ik denk dat het dan handig gaat worden, maar zo, zoals het er nu naar uitziet. Als ik gewoon dus echt ga typen zoals ze zeggen dat je moet doen, dan krijg ik de meest vreemde suggesties. En, uh, en ja, natuurlijk allemaal Engelstalig, dus... Voor ons taalgebied is het uh, huis gratis, dus je kan mee spelen. Maar of je er echt uh, of je er nu op dit moment al iets aan hebt, daar zet ik mijn vraagtekens bij. Oké, okay, ik gooi de microfoon los. Ja, dat pak ik en maar gelijk over. Uh, Flexie is uh, sp dat spel je met een F van Ferdinand. Uh, Leo, Eduard, Klaas, Sandra en dan Y-flexie. En dan de VO van Voice Over. Er bestaat ook gewoon een flexie zonder de VO. Dat is eigenlijk de normale versie. Of de normale versie, dat is natuurlijk dom. Uh, dat is uh, de, de versie die het eerst uitkwam. En dit is dus sinds, wat is het, eergisteren of zo uitgekomen. Ik heb hem ook geprobeerd. En uh, als je de Engelse taal. Uh, dus als je het echt gebruikt met Engelse taal, dan gaat het eigenlijk best heel snel. Dus de invoer ook. Je moet eerst even in het begin wennen aan die spatie dat je dan veegt naar rechts toe. Maar ik denk dat er zeker vaart in zit en dat je best snel kan typen op deze manier. Dus ik hoop echt wel dat er een Nederlandse taalondersteuning komt. Ja, er staat bij Applevis, uh, het is A-double-P-L-E-V-I-S. Ik weet niet of het .com of .org is, uh, want ik heb het via Google gedaan... Uh, er staat een podcast waarin, die ook, uh, waarin die, uh, alles uh, goed wordt uitgelegd. En als je daar hoort... Uh, het is nu voor mij niet helemaal duidelijk of het iemand is die kan zien of niet. Maar hij doet het dus wel echt voor de voice-over gebruikers. Als je hoort hoe snel die uh, uh, daarmee werkt... dan, dan ja, dat vind ik eigenlijk ongelooflijk. Dan denk ik echt van nou, als, dat, als ik dat zo snel kom, dan heb je eigenlijk nauwelijks nog een Bluetooth-toetsenbord nodig. Oké, okay, zijn hier nog uh, vragen en of opmerkingen over? Een uh, vraagje. Uh, is het zo dat die... In het gewoon, zeg maar niet voice-over toegankelijk... ...zijn er dan al wel meer talen... ...of is hij dan ook alleen nog in het Spaans-Engels? Volgens mij uh, inderdaad... Uh, ...ik weet zeker Engels... ...Spaans weet ik niet eens zeker... ...maar ik denk Spaans-Engels ook... ...geen Nederlands nog... ...want dan zou het zeker al een eye-opener zijn geweest... Uh, ...en groot nieuws, denk ik, gok ik zo. Ja, nou ja, misschien uh, moeten we eens uh, mailen naar de makers... Er is volgens mij ook wel een website van... Uh, om eens uh, te achterhalen wanneer er uh, andere talen beschikbaar komen. Oké, okay, ja, ik had dus al op de knop gedrukt talk uh, uh, net een Tom ook ging spreken. En dan blijkt dat, blijft dat hangen, want nu ben ik wel uh, in de eten als ik het goed begrijp. Ja, want, want, want dat zou betekenen dat er natuurlijk voor de voice-over uh, versie ook hoop is. Maar als dit de enige twee talen voorlopig zijn, dan, uh, ja, dan vrees ik ook voor de voice-over versie uh, het ergste dat die niet gauw zullen. Maar... Ja, dat vrees ik ook. Um, voor de rest, ja, het, het is... Um... Als je op de, de normale manier typt, zullen we maar zeggen... Uh, ...zeker als je gewend bent om je iPhone op blind typen te hebben staan... Uh, ...dan kan dat van, uh, voor korte teksten best heel snel werken... ...want dan heb je eigenlijk nauwelijks verschil... ...en die spatie even snel een veegje en zo... Dat, ...dat werkt op zich wel heel prettig hoor, moet ik zeggen. Ja, en ik hang er gewoon boven met mijn tien vingers... ...en ik typ zoals ik het inderdaad op een uh, gewoon type uh, blind type. ...nou ja, zoals je dat doet op een blindtype op een gewoon toetsenbord... En, um, en in, ja, de Engels, dat, uh, ik deed het ook niet allemaal precies natuurlijk, met mijn vingers op elke letter, maar het ging, uh, het ging uh, razend al. Ik zal dat ook eens proberen, dan lijkt het me zeker op een iPhone handig om hem... Uh... In portret moet ik dan zeggen, geloof ik, te zetten. Ik vergeet altijd heel stom, ik vergeet altijd welke welke richting is. Maar dus zeg maar breed beeld. Want dan heb je wat meer ruimte om uh, eventueel met tien vingers te tikken. En dan, uh, dat ga ik zeker ook nog eens even proberen. Ja, zie, dat dacht ik weer niet aan. Ik heb het natuurlijk gewoon op de iPad gedaan. Dat is natuurlijk veel ruimer en ook veel natuurlijker. Ja, dan heb je inderdaad ruimte. Oké, okay, ik gooi de microfoon nog één keer los voor flexie. En dan ga ik met jullie even de tv-gids Light Door Oké, okay, ik zei het in het begin al, zo af en toe komen er weer wat vragen of er een, een toegankelijke tv-gids is. We hebben uh, twee jaar geleden daar alles aandacht aan besteed. Uh, sinds die tijd zijn er wel wat dingetjes veranderd en ik werk zelf nu al geruime tijd met tv-gids Lite. En ik merk dat uh, uh, iedere keer als er een update komt, hij gewoon toch nog toegankelijk blijft en. Dat kun je niet zeggen van de volle tv-gids, zeg maar, de, de, de volle versie. Um, er is ook wel eens een vraag geweest of er nou niet een radiogids is. Helaas niet. Uh, wil je iets meer weten van de radio, dan ben, ben je toch vaak aangewezen op apps als Radio 1 of Radio 2... waar dan een radio of een, een radiogids uh, ingepakken zit. Oké, okay. ik raak nu verward in mijn eigen kabels... Ik hoop dat hij het nog steeds doet. NBO, gids, tv. TV-gids. Okay. Gids, tv, Nederlands, context. Je komt binnen in een scherm. Onderaan heb je uh, de bekende tabbladen. Geselecteerd, nu en straks. Top. één van vijf. Vijf tabbladen uh, geselecteerd, nu en straks. Dat is uh, uh, een handige keuze, omdat je dan even snel kunt kijken wat er nu en straks komt. Het tweede tabblad is... Prima, team. 2 van 5. Primetime. Je kunt in de instellingen uh, aangeven wat jij primetime vindt. Primetime. Dat zijn bepaalde tijden van de dag waarop veel mensen naar de tv kijken. Dat zijn ook bijvoorbeeld voor reclamemakers, uh, bijvoorbeeld voor de sterren, dure tijden. Als je daar een sterspot wil plaatsen, dan ga je daar goed voor betalen. Films. Top. 3 van 5. Films. Dan krijg je van alles over de films die op tv komen. Tips. Top. 4 van 5. Tips. Meer. En 500 laatste 500. meer en dan gaan we straks ook nog kijken. We gaan eerst eens even... Nederlands, koptekst. Koptekst. Ik draai mijn iPhone de rotor even naar koptekst. Tekens, woorden, spreeksnelheid, volume, geluiden, containers, kopregels. Als ik nu verticaal veeg... de gezenders. koptekst, kop niet gevonden. Nederlands, kop niet gevonden. We hebben gevonden. nu alleen Nederlands en overige zenders. Ik pak even Nederlands. 15, 15. Pauw en Witteman herhaling. Actuele talkshow herhaling. Vanavond in Pauw en Witteman. Henkamp debatteerde met de Tweede Kamer over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Johan Leksen gaat twee maanden de programmering van de Nazi Jazz Club. Weglatingsteken. Oké, okay, weglatingsteken is drie punten. Als je hier op tikt, dat gaan we nu niet doen. Dat doen we straks met andere dingen wel. Dan krijg je dus te horen, uh, dan krijg je het hele verhaaltje te horen. Channel 1. Knop. Op kanaal 1, oftewel Nederland 1. Voortgang. 26%. Voortgang, ja, het is al kwart over drie geweest, dus. Um, hij is al 26% onderweg. Voortgang. 26, 16, 10. Max TV Wijzer. Show over televisieprogramma's. Koos kijkt in deze uitzending vooruit nou, naar de Olympische 16, Spelen. 16, 10. Knop. Een knop. 16, 45. Die knop, hemels. olympische aan? Spelen. Sochi Live, Wintersport. Rechtstreeks. Nou, krijg, ach, kijk. Sochi. Dan krijgen we de Olympische Winterspelen. Knop. 15, 10x beter, werk. Magazine met tips voor een beter leven. Deze reek staat in het teken van werk. Vijf voor het beste uit jezelf halen en je kwaliteiten en valkuilen leren kennen. Hoe doe je dat? Met een paard Op nou, onder okay. Channel 2, knop. Channel 2. Voortgang. 97 97 Zo ga je door 5, alles knop. heen. 6, knop. En. 15, 15. Dit gebruik ik dus veel. Als ik s'avonds even wil weten, komt er nog iets op tv? Dan pak ik even, ik start de app en ik zit meteen in nu en straks. Channel 3, knop. Um, de volgende tab die voor mij in ieder geval heel interessant is. Die andere kunnen we ook wel doornemen, maar dan zijn we om uh, half zes nog niet klaar. De tab meer. Die is namelijk voor ons interessant. Meer. Top. Vijf van vijf. Ik 5. dubbel. Geselecteerd. Meer. Top. Vijf van vijf. Ik ga naar boven. Zoek een vergroot glas. Knop. Een zoekknop. Meer. Koptekst. De koptekst. wijzigt. Knop. Wijzigt. Dan kun je alles wat onder meer staat een ander plekje geven. Zenders. Maar bovenaan staat zenders. Ik ga even verder naar beneden. Genres. Charles. Instellingen. Instellingen. Herinneringen. Nou, herinneringen. Support en info. Overige apps. Verwijderbanners. Nu en straks. Top. Nee. Een van. Verwijder okay, over we het Zenders. Ik ga naar zenders. Nederland een meer. Terugknop. Nu krijg ik een nieuw scherm. Bovenaan scherm. Meer. Terugknop. Een meer. Terugknop. Geselecteerd. Vandaag knop. 1 van 14 Vandaag knop, dat zijn 14 tapjes zou je kunnen zeggen Vandaag Morgen, morgen. Zondag 9 februari Maandag 10 februari Nederlands Koptekst Hij gaat dus tot 10 februari Hij gaat dus 3 dagen vooruit Want het is eigenlijk 4, 7, 8, 9 en 10 Nederland 1 Nederlands Koptekst Hier heb je die kopteksten weer Dan krijg je Nederland 1 Nederland 1 Nederland 2 Nederland 3 RTL 4 RTL 5 RTL 7 SBS 6 Net 5 RTL 8 Veronica Fox. Overige zenders. Context. En weer een koptekst. Eén. Canvas. Discovery Channel. National Geographic 13 TH Street, Animal Planet. TLC. TLC? No. BBC 1. BBC 2. TLC. Oké, okay, dat zijn dus de overige zenders. En nou mis ik iets. Ik heb niet gevonden. Want er is blijkbaar toch iets veranderd in de laatste update. Want je krijgt nu overige zenders. Ze zijn nu niet meer gegroepeerd op um, taal. Dat was eerst ook zo. In je missie 1 je 2, Comedy Central Eurosport Disney Channel Zenders instellen. Selecteer je zenders. Instellingen. Kies je voorkeur, zenders en de volgorde. Nu en straks. Oké, okay, dat kan. Van ook nog. Meer. Um, ik Geselecht. ga even morgen. naar morgen. Zondag 9 februari. Ik ga even naar morgen. Knop. Geselecteerd. Vandaag. Even voor vandaag, als ik dus ga kijken naar Nederland 1, of naar Nederland 2, Nederland RTL 4. Ik pak even RTL 4. De grap is nu, RTL 4. dat ze natuurlijk wel van vandaag laten zien, maar niet wat er al geweest is. RTL 4, 14, de vrienden van Amsterdam live, concert, aflevering 1, 1 channel 4, voortgang. 79%. Het is dus al bijna klaar. 6 knop. Zes knop. Zo kan ik zo doorgaan. Ik zag even kijken Komt er vanavond news. wat. 20 knop. 20, goede tijden, slechte tijden. Soap. Nederlandse soap. Aflevering 4860, 4860 slash Lucas Renbang bang naar binnen wanneer Ludo heeft ontdekt dat zijn boot tijdelijk gestolen was. Oké, oké, oké, oké. 20, 30, de Voice Kids, muziekshow, zoektocht naar vokaal talent bij okay, kinderen tussen 6 en 14 jaar. De Voice Kids, RTL 4. Terug, dan kom ik in een nieuw scherm. De voice kitchen. Koptekst. Up. Knop. Een van twee. Down. Knop. Up en down. Twee van twee. Die kom je vaker tegen als je zo'n scherm opent. Bijvoorbeeld ook in artikelen van een krant of wat dan ook. In een in, in tweetlist kom je hem ook tegen. Je krijgt dan als het ware het vorige en het volgende artikel te zien. Als ik op, uh, hier op up zou tikken dan krijg ik uh, uh, het programma hiervoor te zien. En dat is goede tijden, slechte tijden. Knop. Een knop. De voice 20, 30, 22, 30. Nou, de programma duur. RTL 4. Dat wisten we al. Muziek, koptekst, zoektocht naar talent bij kinderen tussen de 6 en 14 jaar. De band les 2, 7 slash, zij worden gescout en gecoacht door Marco Borsato, Angela Groothuizen en ik en Simon. Nou, ik de je krijgt dus weer naar een, een, een, een heleboel, uh, de, de, het uitgebreide verhaal, hè, waar je de preview van zag net in de programma overzicht. Um, nou, mocht je het niet verstaan, wat hij zei in het Engels was: The Battle 2. Dit is dus blijkbaar de tweede avond. vrijdagavond, dat de jongens en meisjes tegen elkaar moeten strijden. Oftewel, battelen. Zoals we dat in goed Nederlands noemen bij RTL. Lege lijst. Een lege lijst. Nu een straks. Top 1 van 5. Oh, predict 1. Geselecte tips. Top 4 van 5. Films. Knop. Mijn iPhone doet een beetje raar sinds vanmiddag. U misschien moet RTL ik hem niet 4, opstaan, de uh... voice start. De voice knop. Dan knop. De voice RTL 4. Muziek, context. Zoektocht naar lege lijst, Zoektocht naar talent bij kinderen tussen de 6 en 14 jaar. Nou, dit is ik kan dus boven heb ik de te... RTL 4. De terugknop. de terugknop en dan kom ik weer 15, in de 15, lijst. 25, 25. Um, eigenlijk de, Kids, de muziekshow, eigenlijk is dit wat mij betreft het interessantste van, uh, van deze app. Er valt natuurlijk nog wat meer over te vertellen. Maar ik wilde graag het hierbij laten. Omdat ik ook nog wat tijd wil reserveren voor uh, de app die, die uh, Aad mijn You've got force mail. Ik weet niet of er nog vragen zijn over deze app. Uh, dan zal ik die zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Ik geef de microfoon vrij. Vragen? Geen vragen? Nou, ik had zelf een vraag. Hoeveel kost deze app? Hij is gratis. Ja, dan uh, heb ik eigenlijk... Zijn er, andre, uh, zijn er mensen in de chat uh, die uh, andere uh, appjes dan behalve deze tv-gids toegankelijk uh, vinden? Want ik weet dat er meerdere bestaan. Veel eigenlijk zelfs wel. En waar je bijvoorbeeld ook een, uh, een soort alarm kan, kan zetten als iets is of dat soort dingen meer. Um, of is dit de enige toegankelijke die bekend is? Nee, nou, ik heb een app, maar ik weet niet helemaal precies meer hoe die heet. Maar die heet zoiets van vanavond op tv. Dus uh, die is uh, volgens mij ook wel behoorlijk toegankelijk. Ik zou eens moeten kijken hoe die heet. Ik heb mijn iPhone hier niet aan, dus ik weet het nu even niet. Maar uh, die uh, is denk ik ook niet verkeerd. Laat hij alleen maar zien wat er vanavond komt, of kun je daar ook, dus, uh, zoals bij deze, drie tot vier dagen vooruit kijken? Nou, volgens mij kun je hier ook wel wat vooruit kijken. Maar ja, hij heet wel, het heeft wel iets met vanavond in de naam. Dus ik zou, ik zou er nog eens beter naar moeten kijken. Want ik vind deze app namelijk ook fijn. Dus uh, ja, die gebruik ik eigenlijk ook alleen. Ja, oké. Okay. Um, is er nog iemand die iets kwijt wil over deze tv-gids? Oké, okay. dan gaan we naar uh, een, uh, een app uh, waarop ik, uh, waarvoor ik een uitnodiging kreeg uh, van uh, een van de mensen uit het forum, van Aad. Ik kreeg een uh, mailtje waarbij hij mij inviteerde om mee te doen met de app You've Got Voicemail. Ik heb die app geïnstalleerd. Um, je moest wat dingen doen om um, um, zeg maar daarmee aan de gang te gaan. Een account maken, gebruikersnaam en wachtwoord. En een e-mailadres opgeven, um, dat hebben ze nodig... omdat ze jou een bevestigingsmail sturen met een code... Die je ook weer moet intoetsen. Um, een beetje hetzelfde wat ook bij WhatsApp gebeurt. Daar krijg je ook een code. Maar die krijg je dan per sms. Uh, want daar uh, moet je je telefoonnummer invoeren. Oké, okay, ik heb dat gedaan. Uh, ik heb het geïnstalleerd. Ik heb gisteren aan Nens gevraagd of zij dat ook even wilde doen. Zij vertelde net al voor de chat dat ze dat heeft gedaan. En dat ze mij een berichtje heeft gestuurd. Dus uh, wij gaan nu onder, uh, uh, helemaal live. Gaan we eens even kijken of dat gaat werken. En um, ja, we weten nog niet wat de toegevoegde waarde is boven de audioberichten van, um, van WhatsApp. Uh, behalve dan dat uh, ik nu ook alweer in het forum lees dat er soms wat toegankelijkheidsdingetjes in WhatsApp zijn. Dus als dit een eenvoudige app blijkt te zijn om snel berichtjes te sturen, dan uh, is dat misschien ook wel leuk om, om daarmee aan de gang te gaan. Um, we hadden ooit Heytel, als ik het uh, goed heb, maar daar hoor ik eigenlijk nooit meer wat van. Daar hoor ik ook niemand meer over. Dus misschien gaat deze app ook een, een stille doodsterven, maar wij gaan, um, we willen er toch even naar kijken. Ik ga de microfoon vastzetten en dan ga ik hem starten. En dan kijken wat ik zie. Zo, nou ik hoop dat mijn iPhone, want hij deed net in die tv-gids wel erger aan. Hij reageerde ook heel traag en voor een snelle iPhone. Krijg map, kantoormap. Is dat natuurlijk niet echt ophoudelijk? pagina 2 van Vermeel, Een nieuw onderdeel. Een nieuw onderdeel. Vermeel, Een nieuw onderdeel. Oké, okay, ik heb hem gestart. VNL. Inbox. Mailbox is. Terugknop. We hebben bovenin mailboxes. Ik ga even terug. Mailbox op... Sign out. Knop. Boven in mijn scherm heb ik een sign-out. Daarmee log je dus uit en je logt weer in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Mailboxes. Koptekst. Mailboxes. Koptekst. Dan krijg ik de mailboxen die ik heb. Inbox. Een inbox. Sent. Een uh, verzonden items. Inbox. Sent. Outbox. En een uh, postvak uit. Geselecteerd. Mailbox. Knop. En een mailbox knop. Context. Knop. Context knop. Help. Knop. En een helpknop, knop en een more knop. We gaan even kijken wat die more knop doet. Stel, dus de knoppen more. er onderin Context. staan. Ga bovenin. Koptekst. Invite your friends. Koptekst. Invite your friends. Share this app via e-mail. Share this app via e-mail. Share this app via SMS. Via SMS. Notifications. Koptekst. Notifications. New message sounds. Nou, het is eigenlijk meer een instellingen. New message sound. New message sounds. Schakelknop die staan aan. Send message sound. Send message sound. Send message sound. Schakelknop. aan, die staan ook aan. Connection. Context. Wi-Fi connected. Wi-Fi connected. Email account. Context. En dan hier hebben we het account. My email. My email. Dehazels@accessibility.nl. Reset my password. We reset my password. Delete my account. And delete my account. Mailbox. Knop. En dan hebben we weer de mailbox knop. Context. De context knop. knop. Help. Knop. De help knop. Geselecteerd. En more. We kunnen Help. even de helpknop tikken. Geselecteerd. Help. Hou de spanning erin. Help. Context. Oh, Auto use mail. Fax. Tobel hoting. Kop niet gevonden. Wat zegt hij nou? Taal. Tekens. Hoofdletter T. R. O, U, B, L, E, S, O, Oh, troubleshooting. Simon. Ja, ja, ja. Fax en troebliss hoting, ja mooi. About. En about. Contactus. Contactus. Redisac. Rate this app. Dus geef hem een cijfer. Mailbox knop. En we zitten weer bij de mailbox. Um, Help. Auto use mail. Fax. Auto use mail. Tik je even op. Auto use mail. En dan krijgen Help. we we Auto use mail. Context. Formule languages klik hier. Knop. klik start instructions. Formule languages klik hier. Dat zullen we eens even doen, maar ik denk niet. Safari. Adres. 10 Nu gaan we naar Safari. Adres. Nou, 89 Knop. Adres. Ik kan even knop. kijken of dit interessant is. English, Simplified Chinese, Simplified. Koppeling in Traditional Chinese, Traditional. Koppeling in pagina. Dutch, English, Dutch. Koppeling in pagina. Ja, Duits zegt hij. Dat zal wel niet. Dat denk ik wel. Capital D, U, T, C, H. Ah, toch Nederlands? Nou, dat zou mooi zijn. Ho tab mail eh uh, alleen heb ik nu even een probleem. Nou. Oh. U. Nederlands. Kijk. Dutch. Hoe de mail gebruiken? 1. Tek op het pictogram contactpersonen mail. 2. Om contactpersonen toe te voegen, selecteert u de knop uitnodigen en delen van de app via e-mail, share via e-mail of sms, share via sms. U kunt woorden toevoegen aan de uitnodiging. 3. Typ het e-mailadres van de uitgenodigde contacten in uw adresboek. E-mailadressen worden gebruikt om... A. Over zijn spraakberichten tussen apparaten. B. Tonen hun namen in uw maillijst met contact... Nou, je hoort dat die uh, via een machine vertaald is. Um, ik ga even terug naar de app. Dit doe ik fout. Ophoudagen. Zo. Opkiezer. Safari. Actief. Vmail. Een nieuw onderdeel. Vmail. E ik ga weer Vmeel. even naar de gewone Nederlandse stem, want deze is wel erg. Standaardtaal is Nederlands. Houdou you mail. Help. Terugknop. Help terugknop. Help. Context. Uh, we gaan nu naar de. Mailbox. De mailbox. Geselecteerd. Mailbox is. Sign out. Knop. Mailbox is. Inbox. Ik ga naar de inbox. Inbox 1. Mailbox is. Terugknop. Inbox 1. Context. 1. Create. Knop. Create. Dan kan ik dus een bericht maken. Bartimeus Utrecht. Gmail.com. 1. Kijk, dat is mooi. De knop. En dan heb ik een knop onder zitten. More info wartimeusutrecht@gmail.com 1 knop accessibility accessibility daar nou. mooie okay. knop wartimeusutrecht@gmail.com En nu wordt het interessant in. want ik ga eerst op deze knop tikken geselecteerd wartimeus En er gebeurt er niks Hij selecteert hem knop. geselecteerd wartimeus geselecteerd create geselecteerd Hij blijft dus geselecteerd er gebeurt verder niks knop En hier hebben we een knop die zegt alleen maar knop daar gaan we op dubbel tikken Partimeus Utrecht. En nou dan komt er een nieuw scherm. 7 februari 2014 13:22. Om 13:22 heeft Nancy me blijkbaar iets gestuurd. Edit, knop. Maar we gaan even het scherm bekijken. Inbox 1. Terugknop Partimeus Utrecht edit knop. Een edit knop 7 februari 2014 13:22. De tijd knop. Een knop. Ballon selected grijs. Een ballon selected grijs geselecteerd. Mailbox knop. En meer hebben we niet. Ballon knop. 7 februari dus, 2000, edit knop 7 knop Ik ga eerst eens op deze knop tikken. Ik denk ik wacht even, misschien hoor ik wat. 7 februari knop. Hij blijft knop zeggen. Ballon selected grijs. Nou knop bidon ballon selected grijs. zullen we ook even proberen. Ballon selected grijs. Gebeurt niks. Geselecteerd. Mailbox ballon knop. 7 februari edit knop. We gaan even op de edit knop tikken. Cancel. Ik krijg een cancel knop. 7 februari 2014 13 22. Knop. Ballon selected. Grijs. Geselecteerd. Mailbox. Ballon knop. 7 februari. Cancel. Bartimuth. Inbox. 1. Je hoort er verandert niks alleen die edit knop verandert in een cancel knop. Cancel. 7 febru knop. Ik probeer nog één keer deze knop. Ballon selected. Knop. 7 februari. 2014 13 2014 Nou, ik zal het met mijn vinger zoeken. Utrecht 7 februari Cancel Bartime. Ik pak even die cancel knop, knop. dan hebben we die edit. Ik ga nu gewoon maar even zoeken want vooralsnog uh, kan ik hier dus niks mee. 7 februari 2014 13 22. Komt Cont help. Context knop. Geselecteerd. Dat zijn de knoppen onderin. 7 februari knop. 7 februari 2014, 13. Nou Nu heb ik iets gedaan En nu zie je ook dat hij naar Nu is er wel iets gebeurd Ik heb gewoon op een willekeurige plek op mijn scherm getikt Dus niet op een bestaande knop En nu heb ik een listen knop Listen, grijs. Ja hoor, het is mij gelukt hoor. Weet je wat er aan de hand was? Je moest in contacten zorgen dat degene met wie je via message doet, die moet de app op zijn uh, ding hebben staan, op zijn iPad hebben staan. Maar in jouw contactenlijst moet de e-mailadres wat daar bekend is, moet ook als eerste e-mail daar zichtbaar zijn. Nu heb ik je dus, uh, waar je onder v-message nou. bekend Je hoort dat, je dat hij doet, stop, knop, ik stop, even. grijs. Nu ga ik even. Bartymeus Utrecht dat Edit. Geselecteerd. 7 knop. Ballon. Krom, ballon. Grijs. Knop. Nu zie ik dus ineens knop. meer. Geselecteerd. 7 maar februari 2014. Barty Meus Utrecht dat gmail. Barty Utrecht dat. Barty geselecteerd. Knop. Ballon. Zrom. Barty Meus. 034. Nu zie ik dus 34gray. Speaker, gray. speaker knop. gray. Dat is uh, om hem van uh, uh, op speaker of op oortjes te zetten. Listen. Knop, stop, de login. reply, reply, exit, knop, exit. Geselecteerd, mailbox, exit. Ik doe even exit. Geselecteerd, 7 februari, knop, palm, geselecteerd. Mailbox. Ja, en nu hoor je misschien via de microfoon: ik heb mijn, mijn iPhone aan een kabeltje hangen aan de mixer. En hij schiet nu gewoon weer terug op de speaker, ondanks het feit dat ik dat snoertje erin heb zitten. Knop, geselecteerd, edit, party, inbox, In. En nu blijft hij dus op de speaker. En ik, kom waarschijnlijk, ik zal hem er een keer uittrekken en hem er weer instoppen. Ja. Voor, uh, je zal het waarschijnlijk in de chat niet horen, omdat de geluidskwaliteit natuurlijk minder is dan uh, hier op mijn oren. Maar uh, het... Uh, de iPhone is overgeschakeld naar um, de, de, zou ik zeggen, de, het geluids, de geluidskwaliteit die je normaal hebt als je aan het bellen bent. Uh, jullie kennen dat wel, als je aan het bellen bent en je hoort de voice-over... dan merk je ook dat de voice-over een hele andere kwaliteitsstem heeft. Of in ieder geval een andere frequentiekarakteristiek dan wanneer je niet aan het bellen bent. En ik heb nu de frequentiekarakteristiek van bellen. En die ligt op een heel ander niveau. Ja, ik... Um, ik kom hier ook niet meer uit, Bartimeus Utrecht.gmail.com. 1 Geselecteerd. Bartimeus, help knop. Contact geselecteerd. Mailbox, ik knop weer. Geselecteerd via de mailbox. mailbox. Sign out knop mailbox, inbox. Nu ben ik weer terug. Sent. outbox, geselecteerd mailbox, knop outbox, send inbox. Ik ga nog even naar de inbox, die geluidskwaliteit inbox. blijft slecht. Is... Maar ja, de app is Ruudknop. nog vrij nieuw. Ik ga... Bartimeus Utrecht dat gmail.com 1 knop Moleninfo Knop Bartimeus Utrecht dat gmail.com Ik, Bartimus, ik knop. knip nog een keer op die knop en kijken of ik dan nu Bartimeus Utrecht dat gmail.com Knop Ballon select geselecteerd Contacts Je hoort dus nu hetzelfde knop. 7 edit Bartimeus Utrecht Ik ga dus knop. weer hetzelfde doen, ik zoek met mijn vinger Ik sta gewoon ergens midden op mijn scherm Ik tik dubbel Edit Knop 7 Knop Ballon select Geselecteerd Mailbox Ballon knop dus het is voor mij nog steeds een vraag hoe het mij net gelukt is om toch dat bericht van Nancy te horen, want nu kan ik er weer niet bij. Dus ja, ik weet niet, uh, het is jammer dat Aater zelf niet is, want hij heeft mij tenslotte uitgenodigd, maar voor mij is deze app gewoon niet echt goed toegankelijk. En uh, dat komt ook om... Oh ja, uh, nee, nee hij, ik, ik kan het niet anders van maken. Hij is gewoon niet toegankelijk. En dat maakt het ook uh, lastig om snel even een berichtje binnen te krijgen. Dus wat mij betreft blijft de WhatsApp toch nog steeds uh, de topper. Ook als het gaat om het versturen van audioberichten. Omdat de geluidskwaliteit daar ook eigenlijk heel erg goed van is. Nou, dit is wat mij betreft uh, het onderzoekje van, uh, van deze app... Ik geef nu even de microfoon aan Nens. Kijken wat jij hebt ontdekt. Maar uh, ik ga hem. Denk ik gewoon weer verwijderen. En hij is gratis. Dus ik zou zeggen. Uh, je kunt er gewoon gerust mee spelen. En voor mijn mening en onderzoek natuurlijk een, een, een ander. Heel graag. Als jullie ontdekken hoe het wel moet. Dan uh, ben ik heel blij. Dus ik zou zeggen. Als je zin en tijd hebt. Spel er eens mee. Maar voor mij heeft deze afgedaan. Ja. Ik wil wel een poging maken. Oh, even kijken. Uh, wat er gebeurt? Ik heb hier natuurlijk geen iPhone, maar een iPad. Het is wel een iPhone uh, dingetje. Volgens mij zit ik te ver weg. Ik ga hem even aanzetten. 1, 2, 3. is. Sign out. Knop. Oké, okay, ik sta op die uh, sign out linksbovenin. bovenin. Ik veeg er doorheen. is Inbox. Nou, bij mij in de inbox staat nog niks, omdat ik niks heb ontvangen nog van iemand. Maar ik ga even naar de Outbox. In de outbox zit, maar uh, nee, in de sendbox Send. zit degene die ik naar uh, uh, Tom heb gestuurd. Als ik daarop dubbeltik, kom ik in Send. een nieuw scherm. Mailboxes, terugknop. Ik word weer linksbovenin neergezet op mailboxes. Ik veeg er doorheen. Send, edit, Tom Hessels, 7 februari 2014, 1, Oké, okay, dit is degene die ik heb gestuurd. Ik dubbel tik erop. Geselecteerd, Tom Hessels. 7 februari 2014, 1.22 En ik ga er knop. doorheen vegen. Ik hoor een knop. Er is niks zichtbaar bij die knop waar, uh, waar ik doorheen schuif. Dus hij staat op een kadertje dat niet zegt op welke knop ik sta. Do. Dan krijg ik toe, oftewel naar wie? Tom Hertzels. Uh, Tom Hertzels. 0.34 34 seconden. Speaker. Knop. De speakerknop. Listen. De listen knop. Stop. Grijs. De stop. Grijs knop. Reply. De reply, oftewel knop, het antwoordenknop Grijs. Exit. En knop, de exit knop. Nou, ik ga even knop, naar de stop, listen dubbeltik. tik. Listen. Grijs. Het is mij gelukt, hoor. Weet je wat er aan de hand was? Je moest in contacten zorgen dat degene met wie je via message doet. Die moet de app op zijn uh, dingen hebben staan, op zijn iPad hebben staan, maar is, ja, in jouw contactenlijst moet de e-mailadres bekend bekend. Wordt... Ik ga naar de stopknop die nu wel zichtbaar ja, is. Zichtbaar ik dubbeltik, stop. En Grijs. ik stop ermee. Ik veeg het er, er weer heen exit. totdat ik bij exit Knop. ben. Ik dubbeltik en ik sluit. Geselecteerd. Tom Hessels, 7 februari 2004. edit. Oké, okay, ik kijk even stop. wat de editknop doet. Nou, die doet niks anders dan wat, uh, wat normaal gesproken dat de wijzigknop doet. 7 februari. Doet. 2014-1 geselecteerd. Tom Heffels. Ik kan hem selecteren, 7, dus ik heb. 2014-1-22. Ik heb de Edit-knop geactiveerd, waardoor er een soort aanvinkvakje voor de naam komt te staan. Dan kan ik er weer door mijn lijstje heen lopen en als ik dubbeltik op de naam die ik zou willen verwijderen, komt er een soort vinkje voor. En vervolgens veeg ik het door de lijst, delete, knop. totdat ik de Delete-knop tegenkom. Ik dubbeltik erop. Delete. Oh, en nu is Tom zijn gesprekje weg. Ik zet weer even linksbovenin op de terugknop, op de mailboxes. Mailboxes, inbox. Ik ga even proberen of laten zien of laten horen hoe je dan een bericht maakt. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Inbox. Inbox. Inbox, mailboxes, terugknop. Van links naar rechts. Inbox, create, knop. De create knop, dubbeltik. Create, grijs. Um, ik geef er doorheen. Een To. Ik hoor hier weer toe, oftewel naar wie ga ik hem sturen. Tot toe select contact knop. Hier staat dat ik uh, moet tikken om een, uh, een contact te selecteren. Ik dubbel tik erop. Mail contact. Ik kom dat in een nieuw knop. scherm. In het nieuwe scherm krijg ik uh, de contacten op een lijstje. Ik geef er doorheen. Enter naam e-mailadres. enter naam email nou, dit, dit is het zoekveld. name, index, name, enter name, enter name, enter name, enter name, enter name, op name, enter name, enter name, enter name, enter name, Tom. Ik enter name, enter name, enter Tom. Oké, okay, nu kan ik helemaal terugvegen naar de dan-knop, maar ik kan ook uh, gewoon naar rechtsbovenin. De dan-knop. De dan-knop, hoppa. Inbox. Op tekst. Nu uh, ben ik weer terug waar ik net was, alleen nu is er één verschil. Ik veeg er even doorheen van links naar rechts. Create Empty list. Toe. Tom Hessels. Nu staat het tool, staat nu ingevuld en daar staat nu Tom Hessels. Volgens veeg ik even door. 0 er zijn nog 0 seconden opgenomen. Record. Knop. Dan heb ik hier de recordknop, oftewel de recordknop, oftewel het opnemen van, uh, van de uh, opname. Progress altijd. Um, progress altijd. nou er is niks zichtbaar. Dat, uh, uh, ik weet ook niet precies waar die knop voor is, maar de, de, die knop is dus niet uh, zichtbaar. Dus er is geen record. Record. echte knop aanwezig. Ik veeg even door. Kom. Record. Knop progress stop. Dan krijg grijs. ik een stopknop, Knoop. die is nu grijs omdat die nog niet begonnen is. Send knop. De send knop, die is ook nog even grijs. Delete knop. De delete knop. Exit. En de exit knop. Delete record. Ik pak Knoop. de record of record De record knop. En ik dubbeltik erop. Record grijs. Oké, okay, en uh, bij deze van harte gefeliciteerd met de 100 uit, uh, uitzending. Joehoe! En dan ga ik naar de stopknop. Logische stopknop. Ik stop. Grijs. Nu is de stop grijs geworden. Ik geef er even door. Knop. Ik uh, kies voor de centknop, knop. tik erop. Cent. Tom Hessels, 1. Oké, okay, hij sluit heel dat schermpje, zeg maar en ik kom terug in de inbox en daar bovenin staat dat ik Tom Hessels een berichtje heb gestuurd. Als ik daar weer op dubbel zou tikken, kan ik ook zien wanneer die gestuurd is. En, uh, dat was de mailboxes. En je kunt een opmaken, op, opname maken van twee minuten en... Um, ik zei al in het eerste berichtje wat ik aan Tom stuurde, had ik al verteld dat je, we, hadden wat problemen, sorry, we hadden wat problemen met elkaar te vinden in, het, in de contactenlijst. Nu is het zo dat als jij iemand in je contactenlijst hebt toegevoegd die hetzelfde appje op zijn uh, device heeft staan, dus op zijn apparaat heeft staan, of dat nou een Android is of dat het nu een iPhone is, um, dan zou die verschijnen in de contactlijst van uh, dat de uh, female of dat uh, de voice are uh, got mail contactlijst. En dat doet hij alleen maar toe de notification center. De toe de control. Dat doet hij alleen maar als je um, als je de mail waaronder hij bekend is bij female uh, of het, dat die bovenin komt te staan. Dus, staat er een, uh, dus heeft iemand meerdere e-mailadressen? Zorg dan dat de mail die, waar hij die dus bij dit uh, appje bekend mee is, dat die bovenin komt staan. Want hij kijkt naar de eerste positie, de eerste mailadres wat hij tegenkomt. En dan komt hij automatisch in de lijst. Nou, dat was mijn aanvulsel op wat uh, Tom heeft verteld. Oké, okay, dan maken we hem nog even af. Ik heb jou een reply proberen te sturen en ik ga het nog even proberen. Context. Knop. Mailbox is terug in box. Context. Create knop. Bartimeus Utrecht dat gmail.com. Knop. more info. Bartimeus. Knop. Bartimeus Utrecht dat gmail. Ik ga geselecteerd er even in. Utrecht dat gmail.com. Knop. Knop. Accessibility. Accessibility. Knop. more info. Knop. Access. Knop. Knop. Geselecteerd. Bartimeusutrecht. Utrecht dat. Create. Knop. Geselecteerd. Tikkikkie. Utrecht. Geselecteerd. Op, knop, knop. Knop. En hij. Access. Geselecteerd en dat inbox, is. En het raarboekje is dat hij create. ...knop, geselecteerd, Bartimuze, geselecteerd, knop. Moet ik op deze knop daaronder te tikken? krijgt dat ik edit, 7 februari, knop, ballon, grijs, 7 Nu heb knop, ik ontdekt op de datum 2000... tik, zoals het er net, 7 kijk, nu gaat hij ook even naar de speaker toe, dat hij dan opent, dus op het moment dat ik op de datum tik, knop, ballon, from, Bartimeuze, 034, speaker, knop, listen, knop, krijg ik weer die listen, listen, Grijs. Ja hoor, het is mij gelukt, hoor, stop. Knop. weet je wat Maar nu Grijs. hoor ik dus alleen jouw laatste. En als of over jou van vanmiddag, datgene wat jij dus uh, net hebt gestuurd, dat heb ik nog niet binnen. Bartimeus Utrecht.mail.com Koptekst Geselecteerd knop Geselecteerd edit Bartimeus Utrecht. En dat gaan edit. we even kijken. From Bartimeus 034 speaker listen stop Reply. Exit geselecteerd. Mailbox. Exit. Reply. Ja, ik exit, zie dus jouw knop. tweede berichtje, zie ik niet staan. Ik weet niet of dat. Um, reply, stop. Listen knop. Speaker knop. Of 034. we daar ook nog iets mee kunnen Speak. doen. Stop. Exit knop. Dus ik denk dat dit verhaal nog wel vervolgd wordt. Uh, dat gedoe met die speaker en zo, dat is wel vervelend. Maar dat, dat hebben we wel vaker. Dat zien we ook bij, bij andere opname-apps. De iPhone gaat daar nog steeds een beetje vreemd mee om. Uh, waar de audio dan naartoe gestuurd wordt: of dat naar de speaker is, of dat naar de koptelefoonuitgang is, of naar de horen, zullen we maar zeggen: dat gleufje bovenin. Uh, waar ik in ieder geval nog wel even benieuwd naar ben, Nens, is of jij inmiddels mijn antwoord hebt gekregen. Want dat heb ik wel verstuurd. En. Uh Sorry, er komt een... Uh, stil maar. Er komt een uh, regenmelding binnen. Het regent toch al de hele dag, dus dat vind ik eigenlijk niet zo zinvol. Maar goed. Um, ik gooi de microfoon los. Nog even voor uh, jouw antwoord, uh, Nens, of jij mijn reply hebt gekregen. De microfoon op mijn hoofd, dus ik hoor... Uh, um, ja, ik, ik hoor Nens hier nu op mijn hoofd, dus het wordt een beetje moeilijk praten. Ik ga hem stoppen, Kijken of hij heeft opgenomen. Nou, ik hoor het. Het is dus gelukt. Um, ik, merk dus al, ik, ik zie dus alleen jouw tweede uh, uh, opname nog niet. Ik weet ook niet of, uh, of dat apart op het hoofdscherm komt. Maar goed, dat, uh, nogmaals, het wordt vervolgd. Uh, dit is ook pas uh, volgens mij het begin van deze app. Dus misschien uh, komen er binnenkort wel updates die het, uh, die het nog wat verbeteren. Zeker als het om het geluid gaat. Um, ik heb in ieder geval gevonden dat wanneer ik op de datum van het bericht tik... inderdaad er een scherm open gaat... waarbij ik ook een listen-knop... en een luidsprekerknop heb gekregen... en ook een exit-knop. Dus om door op de datum te tikken... openen wij in ieder geval echt... Uh, uh, zeg maar... het uh, berichtje. Oké, okay, nou, zijn er nog mensen die hier... Uh, iets over kwijt willen of... of uh, op de, uh, over de app... You've got a voicemail. Ik heb hem trouwens gezocht door het zo helemaal in te tikken. Dus uh, Y-O-U apostrof V-E en dan God G-O-T g -o -t, voicemail V-O-I-C-E-M-A-I-L -a Oké, okay, nou, niemand wil daar verder iets over kwijt. Uh, wat mij betreft waren dat de apps die we voor jullie vanmiddag hadden bedacht en bekeken. Um, dus wat mij betreft gaan we nu, nu naar het slot van deze honderdste I ask chat met uh, of er nog vragen zijn opgekomen tijdens dit uur en meteen aansluitend de valreep waarin je van alles kwijt mag over de afgelopen week als het om Apple spullen en Apple software gaat. Wie de microfoon wil hebben, grijp hem. Uh, nou ja, ik kan jullie melden dat ik als uh, ja, uh, vanmiddag toevallig, daar had ik wat dingen over gehoord van deze en gene, het uh, ...hoofdtelefoontje van, uh, van uh, de blokker heb gekocht. Dat is ook een headset, uh, bluetooth. Wel een leuk dingetje. Alleen uh, de kwaliteit bij het voeren van uh, bijvoorbeeld... ...want daar heb ik even mee getest, Facetime gesprek. Die viel mij heel erg tegen. Dat, uh, ik had eigenlijk gewoon verwacht dat je dan de hi-fi kwaliteit zou houden... ...maar dat is dus niet zo. Dus dat is wel jammer. Maar goed, verder is het wel leuk om zo'n bluetooth ding te hebben. En uh, uh, wat kost die en heeft die a 2 dpa ondersteuning of niet? Dan waarschijnlijk wel, want anders zou je de voice-over niet horen. Nee, absoluut. Hij, uh, heeft, uh, hij heeft, laatst wel, de voice-over doet het er perfect op. Uh, ik had straks ook eventjes het uh, vragenuur erop, dat ging ook goed. Alleen dan werkt hij volgens mij via de microfoon van de, van de, van de iPhone. En hij kost 24,99 euro. En men zegt, dat heb ik ergens anders gehoord bij, bij Digivisie... ...daar zeiden ze dat hij alleen op de, op de iPhone zou werken en niet op andere apparaten... ...maar daar wil ik nog wel eens een balletje over op gooien, dat geloof ik niet echt. Ik denk dat je hem eerst moet ontkoppelen van de iPhone, wil hij een ander apparaat herkennen. Dus dat uh, moeten we maar eens kijken. Maar goed, uh, hij zou het alleen op de iPhone doen, maar uh, de gebruiksaanwijzing suggereert dat in geen, uh, helemaal niet. Even een vraag, ik heb daar ook wel iets over gehoord, oortje, is het één oortje of is het, uh, zijn het echt twee oortjes en geeft hij dus ook stereo je muziek en uh, bijvoorbeeld uh, signaal van tune in de radio door of is het echt een mono dingetje? Hey, het is echt stereo en uh, het is niet geschikt voor uh, buiten bijvoorbeeld, voor op straat voor ons, want het, is echt van die, het zijn van die doppen die op je oor zitten, het zijn geen in-ear telefoons. Maar of hij echt een hele mooie geluidskwaliteit heeft, moet ik uh, ook een beetje betwijfelen. Het, ik, en of hij echt stereo is, zou ik ook nog moeten testen. Uh, maar dat, uh, hij gaf geen links, want ik heb morgen er nog op laten kijken welk oortje we aan de linker en aan de rechterkant verwe, ver, verwacht werd. Maar dat gaf hij niet aan. Dus het zou zomaar kunnen dat hij toch mono is, desondanks. Heb je hem via de site gekocht, Bruno, of heb je hem bij de winkel gehaald? Nee, gewoon bij onze blokkert hier vlak, qua, hier in het winkelcentrum. Dat, uh, die, die hebben wij hier, ik had vorige week al geprobeerd, maar toen hadden ze hem niet. En dinsdag uh, was hij er weer, zeiden ze. En, uh, nou, dat bleek dus ook te kloppen, want het was weer vrijdag en hij was er. Oké, okay, nou, uh, wordt vervolgd. Ik hoor, ik hoor graag hoe uh, eventueel uh, de muziek en uh, de, de kwaliteit van bijvoorbeeld tuning is. Oké, okay, wil er nog iemand iets kwijt... Op deze vrijdagmiddag, regenachtige vrijdagmiddag. Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik heb, uh, vorige week hadden we het over iTunes en dat ik had gehoord dat dat uh, niet zo minder toegankelijk zou zijn. Ik heb het zelf niet gemerkt. Ik heb hem geüpdate ge en ik heb het zelf niet gemerkt. Maar juist Tom zou het ook doen en ik ben benieuwd of hij nog iets bijzonders heeft ontdekt. Goed dat je me er even aan helpt herinneren. Nee, ik heb niks bijzonders ontdekt, Hij uh... Ik heb ook niks nieuws eraan ontdekt. Uh, hij draait voor, bij mij in ieder geval nog steeds zoals ik gewend was dat hij draait. Maar ik ben het nog steeds met je eens Astrid dat dat gewoon zeker op Windows een, een, een vervelend programma is. En ik zou ook mensen die, die uh, eventueel over een, uh, een Mac beschikken aanraden om hun uh, iPhone voortaan als ze dat al moeten doen te synchroniseren met... Uh, een computer dat gewoon met de iTunes versie op de Mac te doen. Want die is, zover ik kan nagaan, ik heb er even mee zitten rommelen... toch een stuk makkelijker te doen dan de Windows versie. Het is me alleen opgevallen dat er iets minder in, is, in zit dan in de, in de Windows versie. Want in de Windows versie zie ik nog dat je ook... Uh, zeg maar je iPhone schermen kunt indelen door apps te verslepen. Maar dat heb ik op de... Mac versie van iTunes niet gevonden. Dat is misschien een vraag voor jou uh, Nens. Um, zit dat inderdaad niet in de uh, iTunes versie op de Mac? Nou, voor zover ik weet zit het er wel in. Alleen dan zou het nu net in de nieuwe versie niet zo zijn. Maar normaal gesproken zit het er wel in. Dan zou het zo kunnen zijn dat, ik daar met mijn, uh, dat je daar met de voice over niet eens kunt komen. Want als ik op de Mac inderdaad kies voor mijn, uh, mijn iPhone. Dan krijg ik natuurlijk nog wel een aantal... Uh, uh, de, hetzelfde verhaaltje wat je op, uh, op de computer ziet. Hè? Uh, de info, apps, uh, uh, beltonen uh, en dat soort dingen. En apps. En dus ook de rij van apps die, uh, die op je iPhone staan. En eventueel de apps die uh, bestanden kunnen, uh, kunnen heen en weer sluizen van computer en naar de app. Maar ik zie dus niet dat Windows stukje waarbij je je schermen kunt indelen. Daar kom ik niet. Ik weet... Ik... Ik weet niet, inderdaad niet of het bij de nieuwe versies anders is. het doet even uit mijn hoofd nu. Maar het was zo, uh, je komt in, in onder die tab apps, kom je inderdaad, of apps, kom je bij zo'n lijstje van uh, of je dat er wel of niet wil hebben. En dan het volgende vak wat je tegenkomt, daar kun je ze verhuizen. Oké, okay, nou, het lijkt me goed om daar uh, een keer samen naar te kijken. Dan neem ik uh, een MacBookje mee. En dan uh, lijkt het, ja, lijkt me... Uh... Goed om daar even samen aandacht aan te besteden. Um, ja, heeft nog iemand iets voor uh, een vraag of uh, iets voor de valreep voordat wij het uh, schip gaan verlaten. Nou, een aanvulling op de, de, de, de hoofdtelefoon. Ik moet zeggen dat hij met muziek wel bijzonder uh, aardig klinkt. En hij is uh, absoluut stereo. Dat is uh, wel heel duidelijk. Dus. Zeker wel, uh, de, uh, ja, voor, uh, als je ergens wilt zitten luisteren, in de trein of wat ook, uh, dan is die best, denk ik, de moeite van het uh, kopen waard. Oh, Oké, okay, dat is mooi. En dat voor 25 euro, dat is niet verkeerd. Oké, okay, dat heb je even mooi snel gepiept. Uh, dus dan is meteen deze vraag ook beantwoord. Uh, nog iemand die de microfoon wil hebben? Ik wil vragen, heeft hij zo'n hoofdband of, of iets over je hoofd of in je nek of, of zoiets? Want zo'n nekding vind ik heel vervelend. Ja, hij heeft inderdaad wel uh, zo'n ding wat over je hoofd uh, gaat, dus dat is uh, inderdaad, uh, het, is, uh, het is dat ik dacht van, goh, ik wil wel zo'n ding en ik had gehoord dat dit wel een leuk ding was, dus ik denk, uh, laat ik hem eens proberen. En uh, nou ja, het is, uh, het, is, het, is, het is een ding met een plastic band, zo'n hard plastic ding over je hoofd, dus dat zou wel redelijk snel misschien kunnen gaan oriënteren, kan ik me zo voorstellen. Kan ik er ook uh, mee telefoneren? Dus is er sprake in voor een microfoontje of zo? Is het alleen maar een koptelefoon? Okay. Ja, of je nou echt zelf een microfoon heeft, dat is me niet helemaal duidelijk. Er zit wel zo'n multifunctieknop op die zeg maar, uh, zeg maar uh, voor het opnemen van telefoongesprekken is. Dus dat heeft hij wel en hij is ook, uh, ik heb hem met FaceTime getest, dat viel mij tegen, maar ik weet dus niet of hij het geluid toen via de microfoon van de iPhone of via de microfoon van de koptelefoon deed, dat moet ik nog eens eventjes uh, proberen uit te vinden. Nou, meestal uh, als een headset een, een, een, kop, een microfoontje heeft, dan zit dat of in het snoer een dingetje. Dan zou dat in die knop moeten zitten. Ik weet niet waar die knop zit. Ja, en wat die plastic band betreft, uh, de meeste echte hoofdtelefoons, die hebben dat. Ik zit nu met zo'n klein uh, hoofdtelefoontje op uh, met van die uh, schuimrubbertjes. En die heeft dat ook. En ik heb ook wel voor, uh, voor echte muziekdingen een uh, uh, ...hoofdtelefoons die dus echt afsluiten... Hè? ...dus echt met die van die vrij grote kappen om je oren... ...en dan is meestal wel de band die over je hoofd loopt uh, gepolsterd... ...dus dan is dat wat, uh, wat zachter. Maar deze kan je namelijk ook opvouwen in de drieën. Kijk voor je menu. Dat is het leuke namelijk. Je kan hem opvouwen... ...en dan kan je die delen tegen elkaar aanklikken... ...en dan kan je mooie binnenzak stoppen. Dus je neemt hem heel makkelijk mee... En je hebt dan nog een programmaatje microfoon. Dat kan je ook in de App Store vinden. En samen daarmee klinkt die microfoon beter. Oké, okay. nou dat is een mooie aanvulling Bert. Um, dus ik zou... Uh... Uh, als ik jou eens even ga zoeken, Bruno, en uh, houd ons op de hoogte de volgende keer. Oké, okay, uh, het microfoon, en dat hoort speciaal bij dit merk koptelefoon, of, is dat, of, of, of zit er wel een microfoontje in die koptelefoon, maar wordt het niet direct ondersteund? Hoe, uh, hoe moet ik dat precies zien? Uh, er zit een microfoon in, in de zijkant, maar die bluetooth apparaten hebben eigenlijk allemaal het nadeel dat die microfoons niet goed klinken. En ik heb in de App Store heb ik, uh, het appje Microphone gevonden. En dat is speciaal voor Bluetooth apparaten. Dus je kan er allerlei dingen mee gebruiken. En ik vind dat de klank daardoor aanmerkelijk verbetert. Uh, het ding is qua prijs natuurlijk erg interessant. 25 euro. Hij is volledig stereo. Ik heb hem ook alleen maar op iPhone gebruikt, nog niet op andere apparaten. Maar als ik dat vergelijk met andere Bluetooth apparaten, dan ben je een veel fout kwijt. En 25 euro is zeker voor dit apparaatje handig en ook het opvouwen vind ik erg makkelijk. Maar als je hem onderweg meeneemt, je fout hem op met de oortjes naar binnen toe, die klik je vast. En dan is je ook vrij veilig en beschermd. De bedieningsorganen die erop zitten, die doen het ook goed. Die zijn ook uitstekend uh, voorzien. Dus ja, goed. Uh, je kan hem gewoon met uh, micro-USB opladen. En hij doet het al gauw een euro 6. Dus uh, ik heb er hier twee en het bevalt mij. Kan... Nou Dankjewel, Bert. Gedaan met uh, iOS 7.05. Ja, er is uh, iOS 7.05. Er is in het forum al het een en ander over geschreven. Ik zag ook jouw mail, Bert. 7.05 is uh, bestemd voor de iPhone 5S. ...en uh, voorziet in problemen op de, van, van uh, wifi op de Chinese markt. Nou, ik, ik heb voor, vorige week ging daar ook al een vraag hierover... ...heb ik al gezegd, nou dat is ver van ons bed. Dus uh, ik denk niet dat die update echt nodig is... ...maar hij schaadt denk ik ook niet... Alhoewel ik bij jou wel hoor dat er wat rare dingen zijn. Ik heb hem wel gedraaid en ik zie eigenlijk niet echt iets geks... ...dus uh, ik weet het niet... Het wachten blijft wat mij betreft gewoon op 7.1. Die komt uh, volgens iPhone Club in uh, maart uit, volgens Apple? Had ik ook gezien. Het was eerst april, want het wordt een beetje vooruitgeschoven. Dus misschien gaat het goed, want ze zitten geloof ik al in de derde of de vierde beta. En uh, nou ja, we kijken er met z'n allen naar uit, omdat we toch wat, uh, wat problemen hebben met het uh, opstarten van iPhones en zo. Het maakt niet uit welk type iPhone. ze doen het allemaal. En natuurlijk ook nog wat andere problemen. Dus laten wij hopen dat ze een hoop dingetjes oplossen. Nou, ik weet niet of het verbeelding is of dat het toch echt zo is. Maar ik heb hem ook geüpdate. En ik heb toch de indruk dat mijn iPhone 4, die in verschillende apps wel heel erg traag was geworden. Dat dat allemaal net iets lekkerder loopt. Minder stroperig. Dus wat dat betreft misschien toch een goed idee om hem maar te updaten. Nou ja, bij Bert had ik juist de indruk dat hij trager was gelopen. Dus daar... We weten het allemaal niet. Het blijven gewoon uh, apparaten die soms hele vreemde dingen doen. En uh, wat, uh, wat wij hebben, dat is misschien wel leuk, om de, of leuk, maar omdat Bert nu ook is. Uh, het is vorige week even gegaan over het spiekertje van de 5S. En zowel Herman als ik hebben daar wat problemen mee. Hij kan behoorlijk hard, eigenlijk net zo hard als de 5, maar de 5 die kan dat prima hebben. Maar ik merk zeker buiten, zoals gisteren ook als ik op het station sta... Dat wanneer ik mijn 5S wat harder zet, de speaker onmiddellijk in de vervorming gaat. En dat ik als het appara zelfs het apparaat soms voel trillen, dus daar ben ik niet zo blij mee. Ik ben ook van plan om als ik weer in Amsterdam kom, en dat zal volgende week of de week daarna zijn, om te kijken of ik even een afspraak kan maken met de Genius Bar... Want ik vind het uh, uh, nou niet echt netjes, mm, laat ik me zo maar uitdrukken. Dus mijn vraag aan jou, Bert, heb jij ook gemerkt dat wanneer je je iPhone 5s vrij hard hebt staan, dat er behoorlijk wat vervorming op het spiekertje komt? Um, ja, nou, ik vind sowieso met tikjes. Als er tikjes in het uh, in minuutje zitten, uh, die vind ik hem toch een diepontetjes. Dat klinkt ook een beetje vervormd, maar als ik dan vergelijk mijn 4 met mijn 5S, dan merk ik eigenlijk... Ja, oké, okay, dat is bij mij heel duidelijk. Als ik hem vergelijk met de 4S van Lotte of mijn oude 4 dan, uh, dan, dan is dat behoorlijk slecht. En ook de stem gaat vervormen. En die pokjes, die voel ik dan gewoon zelfs als trilling in het apparaat. En dat, dat, ja, dat zou eigenlijk niet mogen, vind ik. En ik heb hem ook al een keer omgeruild, dat gaf best wel wat problemen bij T-Mobile... Maar dat maakte dus eigenlijk niets uit, dus ik, ik ga daar toch, uh, ik, er zit blijkbaar of een ander versterkertje of een ander spiekertje in de 5S dan er in de 5 zit. Oké, okay, maar bij jou heb je dus inderdaad dat ook. Oké, okay. nou jongens, ik doe hem nog één keer los om uh, tegen half vijf en dan uh, ga ik mijn zolderkamer verlaten. Dus, wie de microfoon nog even wil hebben, ik zou zeggen, grijp hem. Nog even heel snel voor bed. dat microfoon, is dat uh, of uh, Want ik zie microfoon pro, weet ik veel, en of is het gewoon Nederlandse microfoon? Dat kan ik me bijna niet voorstellen, om eventjes uh, snel te zien welke ik uh, precies hebben moet. Nou, dan moet ik eens kijken, want ik heb gewoon micro ingetoetst en toen vond ik er eentje. En eerlijk gezegd heb ik niet op de spelling gelet. Dus je micro intoetst en degene die je dan vindt, dat is hem. Hij zag Ja, ja, en dat is een van de eerste die je, dan, die je dan te zien krijgt. Oh ja, nou, ik ga het even met micro proberen. Die iPhones hier, de 4 en de 5S, waar ik dus dit programma ook op wil luisteren. Zo kan ik mezelf ook een beetje controleren. En uh, voor mij is de kwaliteit een beetje toegenomen. Maar ik hoor graag van jou wat jouw ervaring is. Uh, ik zou zeggen, uh, wij horen dat ook graag van jou, Bruno, de volgende week. Uh, dan wil ik dit vragenuur afsluiten voor vandaag. Dan gaan we weer een weekend vieren. Ik hoop dat het wat mooier weer wordt morgen, want ik moet flink wat lopen in de stad. Uh, ik hoop dat voor jullie ook dat het wat droger wordt. Dan hebben we er allemaal plezier van. En verder zou ik jullie weer willen bedanken voor jullie aanwezigheid in de virtuele chatroom van Bartimé's. En dan wens ik iedereen een heel goed weekend. En graag tot volgende week, 14 februari. Tot dan.